9 Gert Luuk met het NOS-journaal. Mensen die verslaafd zijn aan roken... zouden vanuit het basispakket een vergoeding moeten krijgen... om in een kliniek van hun verslaving af te komen. Dat zei de verslavingsarts aan de Tweede Kamer. Volgens hem moeten sommige rokers, net als drank- en drugsverslaafden... gespecialiseerde hulp kunnen krijgen. Zorgverzekeraars Nederland juicht het voorstel toe... maar zegt wel dat de overheid over de inhoud van het basispakket gaat. Jongeren vinden de twee minuten stilte tijdens de dodenherdenking nog altijd belangrijk, blijkt het onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ze vinden wel dat er meer aandacht mag komen voor slachtoffers van andere oorlogen, zoals de oorlog in Syrië. Uit het jaarlijkse onderzoek blijkt verder dat ook ouderen nog altijd de herdenking waarderen. Vijf procent van alle ondervraagden vindt 4 mei niet belangrijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidseffecten van biomassa. Er zijn vooral zorgen over de uitstoot van fijnstof door het verbranden van houtkorrels. In Nederland zijn er nu 42 centrales die biomassa verstoken en er zijn plannen om er nog eens 20 te bouwen. Er komt al een onderzoek naar de milieuwinst van biomassa. Het RIVM wil dat daarin ook de luchtkwaliteit en de gezondheid worden meegenomen. De verkiezingen in Spanje zijn gewonnen door de sociaal-democraten van premier Sanchez. Zijn partij groeit van 23 naar ongeveer 29 procent van de stemmen. Maar het is de vraag of Sanchez verder kan regeren, want voor een linkse meerderheid is hij opnieuw aangewezen op samenwerking met Catalaanse separatisten. Die lieten in februari de regering van Sanchez vallen. Virgil van Dijk is door zijn collega's uitgeroepen tot beste speler van het seizoen in de Engelse Premier League. Hij speelt voor Liverpool dat hem vorig jaar voor bijna 85 miljoen euro overnam van Southampton. Daarmee werd van Dijk de duurste verdediger ter wereld. Bij de vrouwen werd Arsenal-spits Vivianne Miedema... ...tot beste speelster in de Engelse competitie gekozen. Het weer geregeld zon, later hier en daar wat motregen... ...en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het nms Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Just something to admire, 'cause you shine something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always there, and loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of love, I can't take it as long. Could it go? Just by trying on the path I'll be to pull you through You just gotta be strong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 me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 Oh so my love it Ik e... Gonna spend it like no